6 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Straks contact met verslaggever Theo Verbrugge. Die is onderweg naar Maastricht. Waarom? Dat nu in het NOS-journaal van 6 uur. Ewout de Jong. En inderdaad, mogelijk meer duidelijkheid komt er dan over de opgraving in Maastricht. Verder minder toeristen naar Indiana busverkrachting en weer minder files op de snelweg.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 Het grootste gedeelte van de manuscripten en historische voorwerpen is verdwenen. Of ze zijn meegenomen of vernietigd is niet bekend. Syrische rebellen namen vorig jaar de wijken rond de synagoge in en sindsdien zijn er geregeld hevige confrontaties tussen de strijders en het Syrische leger. De politie heeft een amateurvoetballer aangehouden... voor de mishandeling van een tegenstander afgelopen zaterdag. De man uit Os meldde zich vanmiddag zelf, zegt de politie. Ja, vanmiddag rond kwart over uh, één heeft zich op het politiebureau in Den bos een man van 29 uit Os uh, uh, gemeld op verzoek van ons. Hij wordt ervan verdacht dat hij zaterdagavond uh, tijdens een voerwedstrijd... een 20-jarige man uit Zeeland uh, heeft geschopt. En de man wordt in verzekering gesteld. Uh, wij gaan er verder onderzoek doen naar de zaak.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 Het was volgens de ANWB het rustigste eerste kwartaal sinds 2006. Vooral rond Amsterdam en Utrecht stonden er kortere files. Er hadden nog minder files kunnen staan als er minder sneeuw was gevallen. Want tijdens de ochtendspits op 15 januari stond er ruim 1000 kilometer files op de snelwegen. Dat was een record. Veruit het grootste fileknelpunt is de A50 tussen Grijshoort en Ewijk. En daarna volgt de A28 tussen Nijkerk en Leusden. Een jongen uit Helmond heeft een geladen pistool opgevist... toen hij aan het magneetvissen was. Bij dat magneetvissen wordt een sterke magneet aan een touw gebruikt... om metalen voorwerpen op te vissen. De jongen ging met het pistool naar zijn vader en die waarschuwde de politie. Het was een echt pistool dat ook nog eens was geladen. De politie weet niet hoe lang het wapen in de vijver... in het Helmondse Hortensia Park gelegen heeft. Het weer, zonnige periode, maar vooral in het oosten ook stapelwolken. Er staat aan zee een vrij krachtige noordoostenwind. Vanavond en vannacht brede opklaringen en lichte rond min 3 graden. Morgen opnieuw veel zon en opnieuw een middagtemperatuur tot 8 graden. De dagen daarna geleidelijk meer bewolking en vanaf donderdag kans op winterse neerslag. Dan krijgt u nu de verkeersinformatie Dennis mooi. Er staan nog zeven files, 20 kilometer bij elkaar opgeteld. Ik begin met goed nieuws, want de A6 vanuit Muiden naar Lelystad is weer helemaal vrij. Uh, er staat file van drie kilometer tussen Almere-Buiten-Oost en Lelystad... maar die gaat dus snel korter worden. De A15 vanuit Europort naar Rotterdam. Nog steeds veel vertraging tussen Rozenburg en de Botlektunnel. Vanwege een, uh, um, het reinigen van de lenzen van de bewakingscamera's... is de tunnel zo'n anderhalf uur dicht geweest. Um, de tunnel is nu weer open. Uh, tenminste, twee van de drie rijstroken zijn in de tunnel weer open. En dat betekent dat ook daar de vertraging moet afnemen. Uh, inmiddels staat het goed vast in Spijkenisse daardoor op de N218 naar de A15. Ook een half uur vertraging voor de aansluiting met de A15 over twee kilometer. En zo in het Radio 1-journaal hopelijk meer over wat er in Maastricht aan de hand is met dat uitgebreide politieonderzoek. Mijn naam is Barend van Kessel. Bouwer in Geldermalsen. De Nederlandse economie krimpt.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 Radio in Journal. Lucella Carrasso. Het is zes minuten over zes. We gaan naar Theo Verbrugge. Theo, goedenavond. Goedenavond, Lucella. De politie in Maastricht heeft de afgelopen dagen onderzoek gedaan naar een stuk grond in Maastricht. Uh, nou, rond een uur of zeven is daar een persconferentie over. Uh, heb jij enige indicatie gekregen waar het om gaat? Nou, ik zou je graag zekerheid en duidelijkheid willen geven, maar. Uh, Zoals velen moet ik speculeren wat daar nou precies in dat stuk bos uh, aan de hand is. Uh, het is ten noorden van uh, Maastricht, de wijk Ambi heb je daar, een nieuwe wijk. Een doodlopende weg, een stuk bos, een veld. En daar wordt eigenlijk al sinds zaterdagavond wordt daar gegraven. Eerst met de schop, later met de grote graafmachine en echt... Werkelijk alles is uitgerukt om daar aan het werk te zijn. Alle specialisten, al het materieel wordt daarvoor ingezet. En dan komen we bij de speculatie, eh, of tenminste het uitsluiten misschien van dingen. Want ik begreep dat de politie zegt dat het niet gaat om een vermissingszaak. Dat er dus kennelijk niet naar een persoon wordt gezocht. Ja, dat, dat, zou, dat zou je in eerste instantie ook denken. Zeker als je ziet dat het nationaal forensisch team daar is. Die uh, komt niet zomaar. Dan moet er echt wel wat aan de hand zijn. En vaak zoeken die naar uh, ja, vermiste personen of identificatie daarvan. Maar de politie is het enige wat ze zeggen. Het gaat niet om een verdwijning of een vermissing van iemand. Nou, dan mag je verder denken. Er zijn ook chemisch specialisten op die plek aanwezig. Dan kan je denken aan gevaarlijke stoffen daar in de grond. Maar blijkbaar is er ook grote haast bij, omdat er ook tijdens deze paasdagen moet uh, gebeuren. Ze konden niet wachten tot morgen, tot er gewone werkdagen zijn. En kon je, kon je dichtbij komen, want jij bent daar vandaag geweest. Hè? Kon, je, kon je het een beetje, beetje zien of moest je op afstand blijven? Nee, je moest echt wel op afstand blijven. Wat je wel zag, is dat er en brandweer was, en ambulances... Uh, een, een, uh, een, een wagen van de politie, post. Dat was ze allemaal wel. Uh, je werd op grote afstand gehouden. Uh, maar dat weerhield toch niet om heel veel Maastrichtenaren daar even naartoe te, te laten gaan. Heel veel mensen waren heel erg nieuwsgierig. En we kwamen daar kijken en gingen mee speculeren van wat is daar nou al aan de hand. Dat het twee dagen lang moet duren voordat we daar duidelijkheid over krijgen. Okay, nou, laten wij niet verder speculeren om zeven uh, uur vanavond. Dan is er dus een persconferentie en jij bent daarbij. Dankjewel Theo Verbrugge. Er zijn uh, geen belpanels met bekende Nederlanders, ook geen grote artiesten. Uh, nee, vanavond is er een informatief programma over de hulp aan Syrië. Georganiseerd door de samenwerkende hulporganisaties. Het is te zien op Nederland 2. Uh, Jeroen de Jager is al de hele middag bij de voorbereidingen van dat programma. Jeroen, um, wat ik zei, geen bekende Nederlanders, geen grote artiesten... Hè, dat wil nog wel eens helpen om uh, mensen geld te laten overmaken. Hoe willen ze vanavond proberen de mensen zover te krijgen? Nou, ze hebben wel een uh, aantal bekende Nederlanders uh, bereid gevonden... om een oproep te doen. Ik heb begrepen uh, dat uh, Mies Bouwman zo'n oproep doet. Uh, Joep van Hek uh, zal ook een uh, oproep komen doen. Het wordt vooral inderdaad een heel inhoudelijk... Uh, en een van de presentatoren die is uh, naar Syrië geweest en kan dus uit eigen ervaring praten. Dat scheelt misschien ook wel Jeroen Pauw. Uh, afgelopen weekend was jij daar heel kort. Uh, echt een bliksembezoek, kan ik dat zo zeggen? Ja, 13 uur. 13 uur. In Aleppo? Uh, niet, ja, voor een groot gedeelte van de tijd allemaal in Aleppo, maar ook voor een groot gedeelte van de tijd nog op het andere plek. Omdat wij een grote Koerdische uh, vluchtstroom tegenkwamen. Um, echt van duizenden, duizenden en duizenden mensen. En wij hebben eigenlijk geprobeerd die vluchtelingenstroom... Um in tegenovergestelde richting te volgen. Goed, ja. Kijken, waar komen deze mensen vandaan? Hoe gevaarlijk is het daar? Hoe was dit voor jou om daar te zijn? Want jij zit daar als journalist uh, al jaren naar te kijken. Twee jaar lang zie je die beelden. En ineens ja. sta je daar middenin. Ja, nou, in, als ik het heel eerlijk moet zeggen... viel het me in het begin een beetje tegen. Ik dacht, nou jongens, uh, uh, waar is het feestje? Daar is het feestje. Want, uh, want, want uh, je moet bij oorlog niet denken... dat er constant door iedereen gevochten wordt. Er zijn ook, als je door Syrië rijdt... Noord-Syrië is een nogal uh, landbouwachtig uh, gebied... gewoon vrouwen die daar allemaal aan het wieden en aan ja. het saaien en wat dan ook. Het, het leven staat. gaat gewoon door. Rob. Het leven gaat gewoon door. Er wordt ook gewoon brood gebakken. Ja. Wat voegt dit toe? Want ik neem aan die reportage... die wordt uitgezonden vanavond in het programma. Ja. Uh, uh, uh, wat voegt dat toe aan dat programma? Het feit dat je er geweest bent? Uh, ik denk dat het iets toevoegt wat misschien niet per se goed is... voor Giro 555, maar wel voor de beeldvorming. Uh, dat dit plekken zijn waar de hulpverlening niet... Komt, of althans onvoldoende komt. En in heel veel gevallen, door de bevolking zo ervaren wordt, echt niet komt. En uh, het lijkt me ook goed om dat te laten zien. Ik ken jou als een kritische journalist... die bij dit soort uh, hulpacties ook zijn gedachten heeft... van gaat de hulp wel aankomen waar die, uh, waar die nodig is. Heb je door zo'n reis naar Syrië... en door hiermee bezig te zijn met dit programma het idee... dat dat wel goed zit? Nee. Uh, uh, niet per se, want juist waar wij geweest zijn... is nog maar zeer de vraag of de hulp daar aankomt. Uh, hier is het de vraag, hoe gaan ze dat doen? Want volgens de geëigende route is het eigenlijk te gevaarlijk voor hulpverleners. Kijk, er kan best één of twee mensen kunnen ergens naartoe. Maar zodra het een convoy wordt en, en Assad nog steeds de lucht in zijn macht heeft... Ja, dan kom je als, vlucht, uh, als, als hulpstroom ook niet ver. Maar dat de hulp uh, op alle plekken uh, nodig is... Uh, dat weet ik wel zeker. De vraag is alleen, worden alle mensen die hulp nodig hebben bereikt door, uh, door de samenwerkende hulporganisaties? En daar moet het antwoord op zijn, nee. En waarom verbind je dan toch je naam eraan als het eigenlijk onzeker is wat ja. dit gaat opleveren? Omdat ik dat vertel. Als ik dat nou niet zou vertellen, dan zou je zeggen van, nou ja, daar ben je niet helemaal zeker van. En waarom doe je het dan? Wij zeggen, tenminste ik zeg uh, in mijn positie eerlijk, wat ik zie en hoe ik het zie. En uh, zoals ik nu kan zien en wij hebben kunnen zien en ook gevraagd... hebben jullie hulp gekregen? Nee. Willen jullie hulp? Ja, hoewel ze voornamelijk kogels willen... en ingrijpen van het Westen. Daar zijn ze natuurlijk het meest boos over. Oké, okay. dankjewel. Uh, succes vanavond vanaf uh, kwart over acht dus op Nederland 2 SOS. Syrië En dan is de vraag, Lucella, ga jij kijken? Dat de, de weet ik nog niet. Ik weet nog niet hoe mijn nee. avond loopt, maar wellicht. Nou, en, en Jeroen, nog even één ding. Want Jeroen, nog even één ding. Want met Jeroen Pauw ging het net over de hulp in Syrië. Maar ik neem aan dat het ook gaat over hulp aan vluchtelingen uit Syrië die in andere landen zitten, of niet? Dat het daar ook voor ja, bedoeld is. De afspraak uh, binnen de samenwerkende hulporganisatie... is dat het geld 50-50 verdeeld zal gaan worden. Dus de helft gaat naar vluchtelingen in Syrië. Dat is het grootste deel, uh, 3,5%. Nou nee, 2,8 miljoen vluchtelingen intern, buiten Syrië 1,2 miljoen vluchtelingen. Daar gaat de andere helft van het geld naartoe. Jeroen de Jager was dat met Jeroen Pauw vanavond, dus die grote uitzending. Kennelijk komen veel Nederlanders uh, inmiddels in de stemming voor 30 april. Want op deze tweede paasdag deed de tentoonstelling Beeld van Beatrix in Paleis het Loo het goed. Dat zag verslaggever Paul Sanders.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 je mag de tijd en de gelegenheid hebben om zich met andere dingen bezig te houden. Einde van een tijdperk? Einde zeker, einde van een tijdperk. Ja. Ja. Paul Brem, conservator van Paleis het Loog. We staan nu op de vloer van de expositie Beatrix in beeld. Dat zijn allerlei portretten in allerlei vormen van de, van de koningin. Heeft deze expositie nu meer aandacht, omdat het natuurlijk de maand is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 Kunstenaars. Daar hebben wij nog een aantal kunstenaars aan toegevoegd, zodat we de 65 hebben. Uh, kennelijk spreekt dat enorm tot de verbeelding. En, en het Paleislo is natuurlijk een koninklijke omgeving, daar past deze expositie uh, ja, precies in. Merkt u iets van de, van, de, van de koningsliefde of de koninginnenliefde? Bij de bezoekers van Paleis het Lood deze dagen? Ja, ik, ik, uh, ja, ja, we vinden wel dat met rond Dag als Dag weer gaat komen traditioneel, dat mensen kennelijk in de sfeer raken. En weer iets willen doen. wat, wat hoort bij een beleving van Dag, Oranje liefde of noem het maar. Het wordt natuurlijk ook mooi weer en de tuin gaat er mooi uitzien. Maar we zien altijd die enorme toename van drukte. En nu natuurlijk helemaal. Ik bedoel, we zijn enorm in de kaart gespeeld door de koningin zelf. die op een gegeven moment terwijl deze tentoonstelling zou komen, uh, de, de, de, de, de, de, de, de troonsafstand heeft aangepakt waardoor nou ja, alles in elkaar lijkt te vallen als een radarwerk. En eh, het is duidelijk, lijkt het ook misschien wel een soort van afscheid te zijn. Dat zei Paul Brem, conservator van Paleis Het Lo. Dennis Mooit, taartje van de Paaspits. Ja, er staat inderdaad nog een handje vol uh, met uh, files. Uh, ik begin met goed nieuws. De A15 vanuit de Europoort naar Rotterdam... Uh, tussen Rozenburg en de Botlektunnel neemt de uh, vertraging rap af. Want de Botlektunnel is vanuit de Europoort naar Rotterdam weer open. Het rijdt nog langzaam over 4 kilometer. En daardoor nog file op de N218 uh, in Spijkenisse... voor de aansluiting met de A15, 2 kilometer nog... Andere kant op uh, is de tunnel zojuist weer dicht gegaan. En ja, als we afgaan op uh, wat, uh, hoe lang het duurde in de andere buis... gaat het zo'n anderhalf tot twee uur duren. Uh, dus na Europoort is de tunnel in de A15 nu afgesloten. Er staat ook nog viel op de A1 richting Amsterdam... bij 1 brugge, drie kilometer. En op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen... voor het knooppunt Raasdorp, twee kilometer. Zo hebben we het over muziek het benefietconcert voor Veendam en Ahoy op 30 april nu muziek tears for fears. Everybody wants to rule the world, tears for fears. Ja, vorige week leek het pro in Veendam tot een abrupt einde te komen. De club eh, SC Veendam ging failliet. Toch is er nog een klein sprankje hoop. Als de club morgen een bedrag van zo'n zes ton bij elkaar heeft gekregen... dan kan de curator bezwaar aantekenen tegen het faillissement. En om geld in te zamelen was er een benefietconcert. Dat was in stadion De Lange Leegte. Wat twee kaarten van Dag mevrouw, bij de receptie. De receptie he, van het, het stadion De Lange Leegte. Hoe gaat het met de kaartverkoop vanochtend?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 Zo meneer, we wurmen ons naar binnen, hè? Ja Jazeker, natuurlijk. Gaat een mooie middag worden? Ja, natuurlijk. En van hoe U bent er helemaal opgekleed, hè? Alles in het geel en in het zwart. Ja, dat heb ik net even gekocht, ik vond het ook leuk om mee te doen. Ja? Dus Vena uh, moet eigenlijk blijven, hè? En dan loopt uh, Bertus met de accordeon. Ja, in de lange leegte speelt u en het stadion zo mee, hè? Ja. Ja, hartstikke mooi. Ja. Dat je dat kunt doen voor Sportclub Vena. Deed het u wat om dat te spelen hier?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 Dat is nummer 5. Ik denk dat dat een hele, hele grote succes gaat worden. En die hiervoor ook? I need de tablet. Want wat is dat met broezen en Vendam? Ja, broezen. Ja, dat is de vulgaan. Niet loslaten, keihard. Dood of de gladiolen. Daar kan het allemaal op houden. Dat is een Nederlandse vertaling. Oh, en Sta je zo ineens een van te verkopen? Hoe is dat? Alles in dienst van de, van, de, van, de, van de club. Hè? Hoe is het voor de spelersgroep deze periode? Ja, ik moet zeggen dat we vandaag weer de hele groep bij elkaar hebben. Maar wel een redelijk relaxte sfeer. Dus, uh, ja? Ja, het is, al, het is uh, een en al afwachten. En, uh, en dan kijken we morgen wel wat het resultaat is. Koning voetbal, Henk de Haan! De meneer Daan, de u heeft het een hey, ik ben, beetje. Geen meneer. Hey, ik ben Henk. Bam, bam, bam. Henk Daan. Bam, bam, bam. Yes, Henk yes. Daan. De man die dit allemaal op poot heeft gezet. Hè? Ook dit benefiet gebeuren. Ja. Hoeveel mensen zitten er nou eigenlijk? Ik denk 3000 ongeveer. 3200 ongeveer. Wat, even zakelijk. Um, er moet gewoon 6 ton bij elkaar komen. Ja, 6 ton moeten bij elkaar komen. Dan kunnen we dan mooi om half 4 moeten bij elkaar zijn. En dan kunnen we uh, terug van uh, faillissement naar Sir Jansen van betaling. En dan hebben we even een paar weken tijd om even weer een hap, even de lucht te krijgen. En dan, jongens, en nogmaals, gaan we, dan gaan we met opgeheven hoofd. Dat is belangrijk. Henk de Haan, oud-speler van SC Veendam. Edwin Cornelissen was daar voor deze actie dus om de club alsnog overeind te houden. En vanavond dan wordt in de late editie van Show News bekendgemaakt welke artiesten op 30 april in Ahoy zullen optreden. Een groot concert daar. Manager evenementen op Radio 2 Ron Stolte. Die regelt het allemaal. Goedenavond. Goedenavond, professor. Ja, want wat voor avond moet het worden in Ahoy? Waar, waar mikken jullie op? Nou, We mikken op een, op een feestavond, een feestavond die saamhorigheid moet brengen, die uh, binding moet brengen en uh, het hoogtepunt moet worden het zingen van het koningslied uh, naar de nieuwe koning en de koningin toe. Dat koningslied, hè, van John Newbank is dat wat we hier even horen. Ja, dat hoor je inderdaad op de achtergrond. John Eubank is de, de hoofdcomponist, zeg maar, de hoofdaannemer. En uh, een aantal mensen uh, gaan zich buigen over de tekst, waaronder ook het Nederlandse volk. Vanaf morgen kan iedereen die aan het koningslied mee wil doen een zin uh, van maximaal 140 tekens inleveren. En die gaat dan weer dienen uh, tot inspiratie van de tekstdichters die het lied dan gaan completeren. Ja, wie, en wie zijn dat? De tekstdichters... Uh, ik weet niet of ik dat dan mag roepen, maar... Nou, uh, dat, ja, dat andere... wel hoor volgens mij. Begrijp <laughs> dat dat mocht. Dat is onder andere Thomas Akda en uh, Daphne Dekkers. Uh, Guus Meeuwers gaat eraan meewerken en John Juwenk uh, zelf natuurlijk. En Daphne Dekkers, hoe, uh, uh, ja, hoe komt die in dit verhaal? Nou, Daphne heeft zich gemeld, want die vond dat uh, een heel leuk idee om daaraan mee te werken. Zij schrijft natuurlijk wekelijks ook een uh, column in een, uh, in een uh, bekend uh, Nederlands ochtendblad. Ja, maar dat is en... een column, toch? Ik had dat had er is nooit zo geassocieerd en, uh, hiermee. Jazeker. Maar ik denk dat zij heel goed in staat is om uh, zeg maar de gevoelens van het Nederlandse volk te vertalen in een lied. Ah oh ja, en haar man zit in het comité ook weer, toch? Van 30 april. Of is dit gewoon toeval? Dit is gewoon toeval. Ja, oh, okay. ja, ja Dit is gewoon toeval. Ja. Uh, Richard Krijs, ik zit met een aantal anderen... In het, uh, inderdaad in het officiële comité, Nationaal Comité Inuldiging. Maar die heeft zeg maar, meer de portefeuille sport. En uh, er zijn weer anderen die dan uh, de evenementenportefeuille beheren. Zeg uh, maar. Ja. En ik heb ook al begrepen dat je toch best wel nu mag vertellen... wie er dan optreedt in Ahoy, vanavond? Uh, uh, nee, dan, dat 30 kan april. ik uh, helaas nog niet. En dat heeft ook te maken met het feit dat uh, van een aantal artiesten... Uh, zijn. Uh, dus nou ja, er zijn nog allerlei uh, telefoontjes en uh, toestanden worden er nog uh, gedaan om uh, dat nog voor elkaar te boksen. Dus helaas kan ik je op dit moment nog even geen namen geven. Nee, want, want zijn er ook artiesten die zeggen, nou ik, ik, ik kan misschien wel, maar ik wil niet. Is dat gebeurd? Die bedanken voor de eer? Nee. Tot nu toe is iedereen heel erg enthousiast. Men vindt het ook een eer om gevraagd te worden om aan het Koningslied mee te doen. En natuurlijk zijn er ook artiesten die al heel van tevoren, daar praat je over ruim een jaar geleden, allerlei afspraken in de agenda zijn bestaan. En uh, een aantal kunnen dan echt niet onderuit, maar een aantal zijn wel aan het proberen om die afspraken dan te verzetten naar een ander tijdstip of misschien op een latere datum te zetten. En letten jullie er dan ook nog een beetje op dat het wel klinkt samen? Dus dat er een goede combinatie van stemmen, en stijlen is? Of maakt dat voor zo'n koningslied niet zoveel uit? Nou ja, we moeten natuurlijk wel ervoor zorgen dat iedereen het uh, mee kan zingen... en dat iedereen het ook verstaanbaar maakt en dat het verstaanbaar is. En daar hebben we John Eubank voor, die dan zeg maar de artistieke kar van het hele project trekt. Dus dat kunnen we wel aan hem overlaten met, ik dacht, 19 nummer 1 hits op zijn naam. Dus daar ben ik niet bang voor. Hmm. En dan uh, wordt dat lied gezongen. Um, uh, wie, dat kunnen de mensen natuurlijk in Ahoy horen. Maar is het ook nog de bedoeling dat er dan geschakeld wordt met het koninklijk paar? Of zijn die dan met andere dingen bezig? Nee, sterf. Nog, het behoort tot het uh, officiële programma van 30 april. Het Koningslied uh, zit in, uh, in het draaiboek van 30 april om half acht. Uh, het Koningspaar komt vanuit het Paleis Op de Dam, gaat richting Filmmuseum. En bij aankomst uh, in, het, in het Filmmuseum wordt er een verbinding gelegd met Rotterdam. Al waar ik hoop wij met 13.000 enthousiastelingen op de tribune, het Metropoolorkest en alle Nederlandse artiesten die eraan meedoen, het Koningspaar toezingen. Ja, en, en wie kan er naar nou, Ahoy? Is dat iedereen die, die op tijd is om een kaartje te kopen? Of is dat voor genodigden? kan naar Ahoy. Kaartjes kosten 5 euro. Dat hebben we op 5 euro gezet, omdat we graag een inschatting willen maken van wie er allemaal van tevoren komen. En we willen ook nog een beetje geld ophalen voor het goede doel. In dit geval is dat het uh, Oranje Fonds. Uh, dus vandaar dat kaartjes 5 euro kosten. En die zijn voor iedereen te koop. Dus uh, als ik dan toch voor het goede doel een beetje reclame mag maken, dus uh -huh, uh -huh, afzetten, uh -huh. ga naar uh, uh, de site, uh, het officiële koningslied.nl of download download de gratis app en dan komt het allemaal vanzelf. Oké, okay, nou, prima. Uh, vanavond horen we wat namen. We weten in ieder geval wie er aan meeschrijft aan het lied. Uh, Ron Doeltie, dank. Dank je wel. Goedenavond, dag. En um, na half zeven op Radio 1 is het tijd, want het is bijna half zeven... voor um, Avondspits natuurlijk, met Joost Eertmans. Joost? Nee, Cameran Oela. Oh, Cameran Oela, sorry Joost. Ja, meestal ben je hier als jij het bent, dus ik, uh, ik zag je niet. Ik dacht, het is Joost... 1 april! Ah. Hey Lucilla. Nee, is het toch nog even geslaagd vandaag bij mij? Jees, uh, nee, nee, nee, dat was leuk. Het was leuk. Gefopt. Nee, we gaan uiteraard oh. met mijzelf verder. Ik zie nee, het ook al. Nee, nee, absoluut. Nee, maakt niks uit. Het is uh, beide dezelfde kwaliteit, dat dus kunnen we ook uh, zeggen. Dus uh, ik nee, kan me eens dus wel aanwezig, maar dan achter de microfoon, of tenminste achter de, achter de microfoon, zeg maar. Uh, om de regie te doen. We gaan het hebben, Lucella en avondspits, uh, over de politie. En het politielogo uh, mag niet beschermd worden van de rechter. Hè, er wordt een uh, politieman neergezet in dokter Tines, die half dronken en uh, volgespoten uh, zijn werk doet. Uh, die agent heet ken, uh, en dat mag. Uh, allemaal van, van, van de rechter. Dat is namelijk de auteurs uh, zeg maar, vrijheid, acteurs vrijheid, De vrijheid van meningsuiting. Ik vind het geen reclame voor het talende gezag van de politie. Eh, die het al zo moeilijk heeft om de orde te handhaven in dit land. Ik vind het ook een doodnormale zaak dat de politie zegt. Ho, wij bewaken wel de grenzen waar, dat, eh, waar ons logo aan verbonden wordt. In, eh, in eh, producentenland. Daarom is mijn stelling. Het eh, politiemago dient te worden beschermd. Het is een volle bak bij ons. Met politievakman politie Klaas Wilting. Een imago deskundige heb ik. Kijk hoe hij er tegenaan gaat. En een advocaat. En u natuurlijk, luisteraars. 0800-1121. Laten we niet foppen. Gewoon bij Avondspits blijven. 0800-1121. Het gesprek van de dag van half zeven tot zeven. Natuurlijk direct na het NOS-nieuws. Weer en verkeer. Graag tot zometeen. Dit is Radio 1. En dat nieuws krijgt u van Ewart de Jong. Vanavond komt er wellicht meer duidelijkheid over de opgravingen... die sinds zaterdag aan de gang zijn in de wijk Ambie in Maastricht. Burgemeester Hoes, het OM en de politie houden over een half uur een persconferentie. Er zou worden gezocht naar belastend materiaal... en het zou niet gaan om een moord- of vermissingszaak. Waar het nou wel om gaat, wordt dus mogelijk straks bekend. De filezwaarte is in de eerste drie maanden van het jaar verder afgenomen. Het was volgens de ANWB het rustigste eerste kwartaal sinds 2006...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 Dan krijgt u de verkeersinformatie van Dennis Mooi. En ik heb goed nieuws, want er staan eigenlijk geen files meer. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort is nu wel de Botlektunnel dicht. De andere kant op was die anderhalf tot twee uur geleden afgesloten. Of duurde dat anderhalf tot twee uur. En dat leverde echt een enorme file op. Het verkeer vanuit Rotterdam naar Europort moet dus omrijden via de Botlekbrug. Maar dat levert dus nauwelijks vertraging op. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Kamran Ula. Imago politie dient beschermd te worden. Ja, Welkom in het theater van het argument. Dit is Avondspits, verzorgd door WNL. Bel WNL, 0800 1121. Goedenavond mede namens Kamran Oela. de... Onafhankelijke televisieproducenten zijn een gevecht voor hun artistieke vrijheid begonnen tegen de nationale politie. De politie geeft sinds 1 januari namelijk pas toestemming voor het gebruik van haar logo's als de tv-serie bijdraagt aan het imago van de politie. Logisch zou je denken, nee, pure censuur, zeggen tv-producenten. Ik denk dat het is toe te juichen dat de politie haar grenzen stelt... en stormen regelmatig aan het beeld van ons gezag dat in tv-series wordt neergezet. En ik vermoed dat ik niet de enige ben. Het zou mij niet verbazen als het geweld tegen de politie... onder andere juist verband houdt met het imago van onze agenten... Ik zal het zo even vragen aan Klaas Wilting. Wat vindt u? Mag de politie zich met het tv-script bemoeien... of is dat de volledige vrijheid van meningsuiting van de tv-producent? Mijn stellingnaam is helder. Politielogo dient te worden beschermd. Wel WNL 0800 1121. Welkom op deze 1 april en meteen ook Tweede Paasdag. Uh, goedenavond, welkom bij Avondspits, uw half uurtje stellingmakerij op Radio 1. Het gaat om 41 tv-programma's die jaarlijks een verzoek doen bij de politie om het logo in beeld te mogen brengen. Dat zijn documentaires, dat zijn reality-shows, tot en met de bekende programma's als Blik op de Weg en Wegmisbruikers. En de nationale politie gaat hier toch aan aanstellen, kijken waar ze wel en niet hun medewerking aan willen verlenen. Vindt u dat een goede zaak, dat de politie een beetje let op hoe ze in beeld worden gebracht op de, op de buis? Of zegt u dat is censuur? en uh, de politie heeft dat recht helemaal niet om haar logo te beschermen... dan mag u zich melden op 081121 of doe het via hashtag eens, hashtag oneens. Gerry de Jong twittert al avondspits welk imago, het imago van slechte. Geen afhandeling aangiftes uh, of, ze dat alleen maar, of dat ze alleen maar de staatskast spekken met controles. Dus die is sowieso niet enthousiast over de politie. Ik ga naar mijn eerste beller, dat is mevrouw de Jong. Ze komt uit de Achterhoek. Goedenavond. Goedenavond, schrik inderdaad met mevrouw de Jong... Ik heb inderdaad die, die, die Twitter gedaan die je net opgenoemd hebt. Ik vind dat het helemaal niet beschermd moet worden. Ten eerste is de politie zo slecht bezig... dat ik denk van dat die kant ook wel eens belicht mag worden. Er zijn heel veel mensen die het met mij eens zijn. Die zeggen van nou, aangiftes worden niet of nauwelijks opgenomen. We moeten daar vreselijk veel moeite doen. De afhandeling daarvan is belabberd. En het lijkt erop alsof de politie alleen maar tijd heeft... zoals vandaag bij Delft voor grootgreepse uh, controles... om de staatskast te spekken. En dan denk ik, ja, volgens mij zijn ze daar niet voor aangenomen. En uh, ten tweede laten ze eerst maar ze doen waarbij uh, ze dik voor betalen. Ja, ik... criminaliteit oplossen. Nee, maar dat is een algemene klacht van u richting de politie. Nou, is mijn punt. Als ze dan ook nog eens in series worden neergezet als agent, ken, ken ze Door Tino Gerland, als een soort halve zol gaat die agent door het leven met een politiepak aan. Dat is ja. toch niet de manier waarop we de politie dan uh, uh, sterker moeten neerzetten? Nee, maar de politie moet zich dan ook eens een keer gedragen naar het imago wat ze horen neer te zetten. Mm -hmm. Dat gebeurt gewoon niet. Als ik zie hoe de politie zich gedraagt... uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. Maar als ik zie hoe de politie zich gedraagt... dan denk ik van, je moet eerst zelf wat doen... om dat imago op te krikken. Ja. En pas dan kun je ook van andere mensen vragen van... God, ik wil jullie dat jullie daar op een fatsoenlijke manier mee omgaan. Ja. Maar zoals de politie zet zich nu te kijken. Zelf te kijken. Gewoon het lachetje van, van het land, klaar. U zegt, ze beschadigen zichzelf. En ik ja. zeg alleen, laten, dan, dan ben ik op zich niet met u eens. Maar je kunt altijd dingen verbeteren, dat geloof ik ook. Uh, ja. Nou, laat de discussie laten rollen, mevrouw de Jong. Want uh, zometeen zijn er genoeg deskundigen ook die een mening geven. En u was de eerste, dank u zeer, mevrouw de Jong. 0800 1121, u bent gratis binnen hier in Kapellen aan de IJssel... waar avondspits gaat over het imago van de politie. En dat dient beschermd te worden. Jazeker, dat logo is niet voor iedereen te pakken. Dat zou inderdaad de politie moeten kunnen bepalen, maar er zijn heel veel mensen daar helemaal niet mee eens. Met name uit de producentenwereld van de televisie. Uh, meneer Erwin Korsten uit Os, Goedenavond. Uh, goedenavond Joost. Hallo. Ik had een, eigenlijk een kleine uh, nuancering ten opzichte van u. Mag. Mag, gelukkig. Ja. Uh, nou, het is heel simpel. Uh, ik ben van de oudere generatie. En vroeger werd eh, bij Zwiverstil werd Broms nog ook altijd een beetje als een pupeltje neergezet. En jullie zijn nu ook bezig als het wordt als, als pupeltje neergezet, terwijl heel veel mensen, gewoon heel veel agenten gewoon het werk goed doen. Ja. En daar heb ik gewoon respect voor. Ja. En eh, je hebt er natuurlijk altijd wel minder bij, maar ja. ik bedoel, ik ben nog altijd met respect door een agent behandeld. Ja. Dus ik vind dat zij daar wel een, nee, maar kijk. een bepaald breekpunt hebben. Erwin, kijk, weet je wat punt? Ik heb natuurlijk ook naar, naar series. Nou ja, goed, waar kom je de politie eigenlijk niet tegen? Maar als je naar gewoon een misdaadserie kijkt, of je kijkt naar uh, een, uh, een, een film als Amsterdam natuurlijk, hè? Waar uh, Hub Stapel de, de agent speelt, daar, daar zie je natuurlijk ook dingen gebeuren van je denk ik, moet dat. Maar dat dat, dat knaagt niet aan die maag. Maar als je zo'n figuur ziet als in dokter Tinis, dan denk ik, ja, wat moeten mensen daarvan overhouden dan? Van, van, ja, dan, dan krijg je toch een negatief beeld. Kijk, als ja. mensen gewoon een, iets meer uh, normaal met agenten of iets vaker met agenten in contact komen, mm. uh, om wat voor ook, en die, en die wordt met wederzijds respect behandeld. Kijk, als je nou een uh, agent tegenkomt uh, van, uh, oh nee, doe alsjeblieft niet, ja dan, dan, heeft je ook, dan krijg je ook een negatief ja Oké, okay, dankjewel Erwin. Erwin Korsten, dank je zeer. 0800 1121, politie dient haar logo wel degelijk te beschermen. Ik ga naar meneer Mark Turlings als eerste toe. Uh, meneer Mark Turlings is advocaat. Goedenavond Mark. Goedenavond, hallo. Advocaat in denk ik ook het auteursrechtelijke wezen. Dat uh, valt wel mee. Ik weet er veel van. Ik heb het gedaan en mijn kantoorgenoot doet het veel. Dus de vragen ken ik wel. Kijk. Maar ik doe overwegend grote strafzaken. Waar uh, veel meer politie te maken. Dus. Nou, dat is, daar logo. hebben we het ook vaak genoeg over. Maar dat, nu beperken we ons tot het logo van de politie, Mark. Ja. Jij kijkt vaak naar politie-series, begrijp ik, begreep ik al, van de redacteur. Ja. Wat vind jij? Moeten wij dat politie-imago, dat logo, beter beschermen? Ja hoor, dat, uh, dat vind ik wel. Um, dat verwacht je misschien niet. Uh, misschien dat je denkt van nou, ja, het uh, is al er makkelijk over doen. Maar nee, ik ben het er eigenlijk wel mee eens. Kijk, ik hoorde, ik ving net het laatste deel van je gesprek op. En dan denk ik inderdaad van de film Amsterdam. Weet je wel, daar weten mensen, dat is satire. Dat is ja. net zoals uh, inschatjes of, of flodder. En dan weet je dat het een beetje een grapje is met een knipoog. De agenten zijn niet echt. Maar op het moment dat jij een serie neerzet waarbij het echt lijkt dan denk ik dat je het respect moet houden voor de politie... en ze goed moet neerzetten, net ja. als advocaten. Dat is, uh, dan bedoel je het de serie de... Dr. Tidus? Ja, nou ja, goed, Als je daar speelt dan iemand in dat denkt... Van, nou, dat lijkt me nou niet de beste... die kan beter aan de andere kant spelen dan uh, de agent. En meestal speelt hij ook uh, ja, rollen als klopt, crimineel. Zeker? Ja, dat zeker. En uh, daar is hij goed in. Dat weet ja. hij zelf ook. Nou, dan denk ik niet dat je hem uh, in die hoedanigheid... Hem, uh, zo als nee. agent moet neerzetten. Maar goed, en dan zegt de SBS6 met Dr. Tine: zegt, yo, Censuur. Wij mogen, er gaat toch niet een politiehandje in ons script zitten zit rommelen? Maar daar hebben ze ook helemaal gelijk in. Alleen, ik bedoel, ze hoeven, het, uh, ze hoeven zich niet te laten vertellen... hoe het moet worden gemaakt. En ik denk ook niet dat de politie echt een been heeft om op te staan... Uh, op het moment dat ze er een probleem van maken. Dat lijkt me sterk. Eh, omdat uh, ja, de serie, het is uh, ter vrije invulling. Ik geloof niet dat ze echt belachelijk worden gemaakt. Maar goed, het is denk ik goed al dat ze het geluid laten, uh, laten horen... van luister, hier zijn we het niet mee eens. Nee. Goed zat. Ja. ik zou Voor de rest zou ik niks ondernemen, want ik bedoel, je hebt een goede kans als politie... dat je dat uiteindelijk bij een rechter gaat verliezen... omdat het inderdaad de vrije invulling is van SPS. Nou, en de politie heeft zich laten horen, hier zijn we niet mee eens, punt. Zou we verder niet over doorgaan. Nee, Mark, we praten zo verder. Uh, Mark Turlings advocaat. Ik roep ondertussen nog luisteraars op die, die meedoen. Er is nog één lijn vrij, zie ik. Dus u kunt nog uh, bijschieten. 0800 1121. Ondertussen ga ik even naar Klaas Wilting. Hij is oud politiewoordvoerder Hij is ook aan de lijn. Goedenavond, meneer Wilting. Goedenavond. U, ja, u bent natuurlijk wel bekend met het hele politiewezen, zo, dat is even een understatement. Vindt u het logisch dat de politie zegt, joh, wij willen niet dat onze imago verder besmeurd wordt door een series als Dr. Tienus? Nou, Ik vind dat de politie zich niet moet bemoeien met uh, de inhoud van uh, programma's. Ik vind wel, wanneer er een uh, programma wordt gemaakt waarbij de politie besmeurd wordt... dat je dan geen gebruik mag maken van het logo en het beeldmerk van de politie. Ja. Dus je moet de dingen wel even uit elkaar, uh, uit elkaar halen. Ja, maar als en iemand... Ik vind dan... Ja, sorry. Ja. Ik, ik vind het dan ook uh, volkomen terecht dat de politie aan de bel trekt wanneer de politie neer wordt gezet als horken... of wanneer er in een serie zodanig wordt geacteerd... dat je zegt, daarmee wordt de politie echt op het verkeerde, verkeerde been gezet. Ja. Alleen zeg dan van, oké, okay, wij werken niet aan zo'n serie mee... en jullie krijgen geen toestemming om ons logo of ons beeldmerk te gebruiken. Ja. Maar goed, dat hebben ze gedaan. Dat... En dat, dat wordt ja. terug, de rechter zegt... nee, dat is vrijheid van meningsuiting. Dat mogen de series zelf bepalen... dat iemand als een dokter, in dokter 10 is als een halve zol... en uh, spuitend en slikkend en weet ik wat allemaal... Uh, in het politieuniform rondgaat. Nou, ik moet zeggen dat ik vind dat de rechter ook wel gelijk heeft. Dus dat je je niet mag bemoeien met de inhoud van het programma. Maar je kunt op een gegeven moment wel zeggen... wanneer jullie de gewone politieuniformen gebruiken... de gewone politiepet en verder ook het logo dan denk ik dat de politie gelijk heeft. Maar ik zou er eigenlijk iets anders aan willen toevoegen. Ja. Kijk, dit is, dit is een hele aardige discussie... en ik denk dat het goed is dat de politie aan de bel trekt. Maar een ander... Dat de politie ook bij zichzelf te raden moet gaan. Je moet er ook over nadenken. hoe bepaal je nou het beeld van de politie? Nou, het beeld van de politie, denk ik, in zijn algemene door de burgers. wordt voor maar voor een heel klein deel door de series bepaald. maar wordt voor het grootste deel bepaald. door het dagelijks optreden van de politie. Politiemensen die autoriteit behoren uit te stralen. streng, maar er rechtvaardig zijn. Ja. en hoe je er uiteraard uitziet. Ik denk als je je daar volledig op gaat focussen dan denk ik dat als je naar die series kijkt... dat de mensen echt kijken naar hoe een politieman... want dat zijn ook de verhalen die je hoort van de mensen... hoe een politieman in zijn dagelijkse werk doet. Ik moet zeggen, we hebben goede politie overgrote deel van de politiemensen, die werkt ook voortreffelijk, ziet er goed uit, ja. maar er is een klein deel van de politiemensen die in feite toch het negatieve beeld mee te bepalen. Zo, ja, dat werd al door de eerste bel mevrouw de Jong gezegd. Wijze woorden, denk ik, van u, meneer Wilting. Um, da dank u zeer voor, voor uw reactie, want die wilde okay. u geven aan Dank u wel voor, uh, voor de reactie over het politielogo. Moeten wel of niet beschermd worden? Meneer Wilting, Klaas Wilding zegt ja, dat ligt voor een deel ook bij de politie zelf, zoals velen ook twitteren, maar voor een deel zegt hij wel in meegaan dat de politie zegt even tot zover en niet verder. Wij gaan niet aan Jan en alle man in de tv-wereld ons logo ter beschikking stellen. Zometeen meer Mark Turlings en ook een imago-deskundige komt achter de bosjes vandaan in Avondspits. Ondertussen kunt u meedoen, 0800 1121 en twitter ook rustig mee. Hashtag eens, hashtag oneens. Paul Visser twittert, Bromsnoor was ook slecht voor het imago. En Dennis de Haan zegt, mensen zijn slim genoeg om fictie en non-fictie uit elkaar te houden. De moorden zijn toch ook voorkomen nep in die series. Eh, ik ga weer naar hem bellen, want de lijnen zijn helemaal volgelopen. Vind ik heel erg leuk. Met veel oneens moet ik zeggen, Loe Konings. Ja, goedenavond. Dag Lou. Ik ben het er helemaal mee, ik ben het er helemaal mee oneens, want ik denk dat het, uh, het logo is openbaar en publiek. En daar heeft iedere belastingbetaler aan mee betaald. En dat is niet de exclusiviteit van de politie om dat te zeggen van nou, wij mogen dat wel exclusief gebruiken. Kijk, dan, ja, maar het auteursrecht ligt niet bij die belastingbetaler, maar gewoon bij de nationale politie volgens mij. Nou, ik denk dat je dat auteursrecht dan foutief hebt neergelegd, want het, hm. een auteursrecht van een verkeersbord ligt ook niet bij de nationale politie. Het is iets wat wij samen in stand houden en we nee. weten allemaal dat er goede politieagenten zijn, maar er zijn nog misstanden. En je moet het gewoon, de, on de ondernemer, de, de tv-makers de kans geven om met een eigen inzicht en goed fatsoen een programma te ja, maken. Ja, goed fatsoen! Al, en, goed fatsoen! En, en dan, dan, dan nog, dan, en, ja, ga door. En dan zal het uiteindelijk, en dan zal het uiteindelijk, ja, zal men zich toch eh, ergens uit was komen dat je zegt van nou, luister eens, dit kan niet meer. Nee. Maar, maar op deze manier dat je zegt van dat de politie op een stoel gaat zitten en gaat zeggen van luister eens, eh, dit kan niet. Dat is pure censuur. Okay. Dat kun je niet maken. Loot, dat ik is helder. Je kun je niet maken, zeg je. Nou, ik ben oh. het er niet mee eens, maar Loot, het is goed dat je je geluid laat horen. En namens ook veel meer mensen, denk ik. Politie dient haar logo te beschermen, ik blijf het zeggen. 0800 1121, Terecht, heeft de heeft een verkeerde beslissing genomen wat mij betreft. Ik ga naar Jim, hij komt uit het zuiden des lands. Goedenavond, Jim. Goedenavond. Uh, ik ben het, uh, ja, eigenlijk niet geheel mee eens. Uh, ik denk niet dat, uh, uh, dat het echt censuur is als het verboden wordt. Maar van de andere kant, het draagt wel bij aan de beeldvorming. Als, ja. Kijk, als jij een politieagent slacht neerzat in een serie, ja, dat beeld wordt echt wel uh, overgenomen door uh, ja, de publieke opinie. Ja, toch? Ja, absoluut. Um, en ja, goed, kijk, en ik hoor uh, in de uitzending een aantal uh, ja, bellers zeggen van, ja, echt wel goede politieagent en slechte politieagent. Nou goed, waar ligt die scheiding? En wie bepaalt wanneer een agent goed is en wanneer slecht, ja. is hij goed wanneer hij uh, zich aan de regels houdt die voor hem opgesteld zijn uh, ja, binnen het kader. Dus ja. uh, als hij de wet handhaaft, is hij dan goed voor zichzelf en slecht voor de burger. Mm. Ik bedoel... Uh... Ja, het zijn de vragen, maar ik, heb, ik ben met je eens, Jim. Het draagt wel bij de algemene beeldvorming rond agenten... wat er gebeurt op tv. Daar moeten we niet omheen lopen, Jim. Ik ben ik met je eens. Dankjewel. Nee, nee, nee, nee. Dankjewel. Dankjewel, je wil nog meer zeggen. Maar ik wil even terug naar Mark Turlings. Mark, uh, goedenavond. Uh, ja, eigen schuld, dikke bult. Hè? Wat ook eigenlijk Klaas Wilting een beetje zei. Ze moeten uh, ook de hand in eigen boezem besteken, de politie. Um, ja, dat is een beetje zo. Het, het valt mij eigenlijk wel mee hoor. Ik bedoel, de, de meeste agenten hebben toch een hoop respect op straat. Van ja. wat ik merk. Iedereen heeft wel, toch wel zoiets. Die ziet de macht. En er zijn ook helaas veel agenten die iets te veel macht willen laten zien. Maar dat hoort denk ik een beetje bij de opleiding. Maar ik kan nou niet zeggen dat er een loopje wordt genomen met de agenten. Hm. En Ja, er zijn altijd wel uitzonderingen. Ja, er dan... zijn een paar mensen. Ik heb ook wel dingen meegemaakt. Maar volgens mij valt het in Nederland wel mee. Dan hebben ze tot slot. Hè, er zijn ook veel advocaten -series. Dat zal je natuurlijk aanspreken ja. als advocaat. Is dat hetzelfde het probleem uh, te zien bij bijvoorbeeld de SB6-serie ja. Danny Lewinsky? Ja, best wel. Ik heb uh, zelfs een, een graptweet uitgezonden uh, dat ik uh, een, een klacht zou indienen bij de deken tegen mevrouw Dani Lugowski. Uh, nee. Dat was uiteraard een geintje, maar dat kwam omdat er een heel slecht beeld van de advocaat werd neergezet, die uh, de cliënt in de rechtszaal verdedigde, maar buiten de zitting om even naar de rechter ging, de waarheid ging vertellen. Juist. En ook op de zitting hem onderuit schoffelde en hem in de maling nam, zodat zijn kinderen werden afgenomen. Nou, dat was een voorbeeld hoe het niet moet. Nee. Maar voor de rest ja, is het ludiek. Als ja. mensen maar niet te veel geloof gaan hechten aan de manier van werken. Dat mag dat je is, hopen. Maar ik vind ja. er wel een verschil tussen de advocatuur en het gezag. Ik bedoel, de sterke kijk. arm, ja, daar ben je wel mee eens. Dat daar, eh... Nou, kijk, kijk, dan eens naar Belger. Wat er stond, er werd de AIVD op de hak genomen. Alsof dat slechte mensen waren. Ja, daarom. Met, met dat... bewakers voor de deur. En, en stiekem met dingen deden. Dat vond ik ook weer niet kiezen. Ik denk, van, ja, dan weet je niet wat de AIVD doet. Daarom. Maar goed, ook okay. zijn programma's, maar het leek echt. Mark, bedankt ja. voor je reactie hier bij Avondspits. Mark Turlings, advocaat. We gaan gauw verder. U kunt nog meedoen. Hashtag eens, hashtag oneens. U zit op Twitter en ik lees u voor. Viervlek, uh, zegt mij, imago is wel in het geding. Met name de mensen die de politie tegenkomen... hebben juist een strengere politie nodig. Nou, woorden naar mijn hart. Benno Hoogveld zegt, ik geloof morgen niet. niet. series gaan over mensen en emoties. Zo zijn er sterke en zwakke politieagenten. Politici, maar ook bakkers, zegt hij. Ik zeg, de politie dient haar logo wel degelijk te beschermen. Um, ik ga naar Joop uit Rotterdam. Goedenavond, Joop. Hallo. Ja, ik, ik vind dat, uh, dat één persoon die als acteur optreedt... ...en een rol waarvan je zegt, nou, dat, is niet, dat kan niet serieus genomen worden... ...die kan niet model staan voor een heel, uh, voor een heel Laat laat politie zichzelf nee, maar bewijzen in zijn kwaliteit... ...dan komt dat vanzelf ja. voor de uitdrukking. Ja, dat zeg je, maar dat heeft natuurlijk wel effect op kijkers. Ja, denk je dat nou echt? Dat denk ik echt. Nee, ik hoop daar helemaal niks van. Nou... Bedoel, nee, nee, nee, nee, nee. Ja, bij, bij jou is... als, als, ja. Ja, is... als de politie goed optreedt en gewoon kwaliteit vertoont, dan, dan winnen ze die strijd altijd. Ik denk dat... En dan gaat één man, man in een, in een, in een filmprogramma fil niet, niet winnen. Dat okay. gewoon niet werken. Joop, dat denk ik ook, maar ik denk dat beide van belang is. Joop uit Rotterdam, dankjewel. Uh... Ja. Dank. We gaan even naar Ruud Hol. Zo meteen trouwens Bart Mausen nog, de imago-deskundige. Ook benieuwd wat hij zegt. Ruud Holberg, moet de politie haar logo uh, en imago beschermen? Ja, ik, ik vind het eigenlijk wel. Alleen, uh, ik wil ook zeggen dat ieder wel denk als mens... moet natuurlijk beseffen dat uh, alle politie-series en detective-series... al dan niet van Nederlandse makkelij... geven natuurlijk absoluut geen beeld van de werkelijkheid. En het is ook zo, als je beseft welke... Uh, ja, de maatschappij wij inmiddels hebben, hoofdzakelijk veroorzaakt door de multiculturele samenleving, de instroom van mensen die er allemaal niks hebben te maken, dan is het voor de politie verschrikkelijk moeilijk. En ik, uh, mm -hmm. ik woon ook in een gebied waar uh, veel problemen zijn. Als ik dan zie hoe hard de politie werkt en wat ze doen met de middelen die ze hebben, daarbij komt, als we praten over de politie, wie zijn dat dan? Dat zijn mensen die krijgen opdrachten van ja. mensen die wij hebben gekozen. Dus we ja. moeten ook beseffen dat het, het beleid van de politie wordt uitgemaakt door uh, de verkiezingsuitslag. Oké, okay, Rus? En die is, zo, die is zoals die is. Ja. En ik, ik vind ook, als je leeft uh, volgens de geschreven uh, en ongeschreven wetten van ons land... Nou, dan heb je alleen maar uh, respect voor de politie. Dank je. Ik ben er ook van overtuigd dat het allemaal gemotiveerde mensen zijn op een enkel moment. Nee, na. maar dat vinden we allemaal. Het is moeilijk werk. Het is absoluut moeilijk werk. En dat moeten we dus en, juist. Uh, laten we maar niet te moeilijk doen. En laten we maar zeggen: hou jezelf aan, aan de wet en hou je aan de regels. En dan heb je met de politie Precies, helemaal. Precies, dan heeft de politie het wat rustiger. Dank je wel. Ja, en Ruud, ik ben het daarmee eens. met het, Zeker met het laatste wat je zegt. Ik ga naar Bart Mausen. Een hele goede avond. Imago-deskundige. Heel goed Bart, imago dus, kunnen dus. En hoe groot ja. vind jij nou dat effect hè? Van, die, van die zuipende, spuitende, weet ik wat, uh, politieagenten zoals dokter Tieners? Uh, Ken en dokter Tieners. Uh, heeft dat effect op het imago wat we allemaal hebben van de politie of valt het mee? Uiteraard heeft dat effect. Kijk, uh, wij betalen de politie om uh, de maatschappij uh, te beveiligen. ...te, te wapenen tegen allerlei, uh, zeg maar, laat ik zeggen, ongure types. En uh, nu ga je op tv, ga je uh, uh, maloten in een politiepark heisen. Ja. En uh, ja, dit draagt gewoon niet bij aan het uh, beeld dat, de, dat wij vinden dat de politie moet hebben. Ja. Dus ik, uh, ik vind het uh, in principe een slechte zaak. Ook al moet je wel uh, onderscheid kunnen maken tussen fictie en non-fictie... Uh, er zijn natuurlijk uh, nogal wat Nederlanders, uh, als ik zo mag zeggen... die niet altijd intelligent zijn en die dat al heel gauw gaan... Uh, uh, vreemdselveren met de echte politie. Nee, maar kijk, politie. ik vind Natuurlijk moet een serie politie kunnen hebben... anders zou het alleen maar bij blik op de weg uh, zou je agenten tegenkomen. <laughs> uh, dat, dat, dat, dat komt erop neer. Maar dan moet je wel een beetje het werk laten zien zoals ze het werk doen. Dat is toch ook voor de kijker het... Ik, wil, ik, ik, kijk, ik, ik heb nog niet echt goed gekeken. Ik denk naar Dr. Tienis, behalve op YouTube, wat fragmenten. Nou, ik, ook, ik ook niet, moet ik bekennen. Nou daarom, maar je kunt er kijken hoeveel mensen... Zeggen. Ja precies, nou, ja, daar kun je op YouTube gewoon naar kijken hoe die, hoe die overkomt. Dan denk ik, ja, is dat nou ook sowieso, kun je zeggen, is dat nou leuk? Nou ja, dan moeten mensen zelf maar uitmaken. Maar het heeft natuurlijk toch totaal niks met censuur te maken... als je zegt van joh, wij vinden dat die politie gewoon gewaarheidsgetrouw... als, als sterk arm, als gezag, moet overkomen op tv. Dat is, dat is toch heel normaal dat de politie dat, uh, dat, dat stelt? Ja, nee, ik ben het ook helemaal eens met de, met de stelling dat de politie het uh, logo en de uitstraling van het, van het korps gewoon moet, uh, moet zekerstellen. Ja. En moet, uh, moet, moet me waarborgen. Precies. Daar sta je achter. Nou, zeg ik zeg andere mensen, ja, ze hebben zelf ook uh, zorgen ze voor het bezoedelen van dat imago. Dat moeten ze eerst maar eens op orde ja. krijgen voordat ze gaan zeuren. Ja, nee, dat vind ik absoluut onzin. Kijk, uh, wij als Belastingbetaler willen gewoon dat de politie het werk kan gaan doen. Uh, uh, werk moet ze ook naar behoren kunnen doen. Uh, uh, Beeldvorming is daarbij heel belangrijk, want als je gezag uitstraalt, dan krijg je als politie ook meer voor elkaar. Ja. Dus alles wat je doet om dat gezag uh, uh, af te brokkelen, ja, dat heeft ook meteen effect op, uh, op de veiligheid van de maatschappij. En het respect dat men nou, op de positie opbrengen. Helemaal met een je eens, Bart. Nou, het laatste punt. Over een week wordt bekend... Dacht ik hè, dat dus uh, of, of dit voor alle uh, tv-producenten gaat gelden... of alleen die van dokter uh, Tienes van, van, van SBSS. SBS, SBS. Um, wat denk jij? Wat zal er echter, heb jij daar enig idee van of hij zover gaat... tot het uh, totaal uh, uh, verbieden van die bemoeienis? Of uh, mag het toch blijven? Nee, dat, dat zal niet gebeuren, hoop ik. Want we hebben natuurlijk ook nog uh, uh, vrije meningsuiting in Nederland. Alleen ik denk dat de rechter wel kijkt naar. Kijk, als het actualiteitsprogramma's zijn. of programma's waar echt waarheidsvertrouwen. Uh, ja. uh, zeg maar voor, voorbeelden naar voren worden gehaald. dan vind ik het alleen maar goed. Wordt per definitie een karakter neergezet van een politieagent... die gewoon uh, niet capabel is... Precies. Uh, waardoor men dus gaat twijfelen aan het ambt van een politieagent... dan vind ik het een heel andere zaak. En ja. dan denk ik wel dat de rechter recht van spreken heeft... om daar een stokje voor te steken. Goed zo. dankjewel Bart Mousen, imago-deskundige. Uh, ik ga nog even naar een beller toe. Uh, ik zeg dus dat politielogo dient inderdaad beschermd te worden. Meneer Knoop uit dan heeft een reactie. Meneer Mans, het volgende... Er zijn in Nederland een aantal van die dumpzaken. En daarin kan men uh, kleding aanschaffen uh, van zowel het leger, de marine, als de luchtmacht. Ja. Het enige, als men daarin loopt, dan is er dus niet aanwezig op uh, de kleding de strepen of de sterren. En daar op grond daarvan uh, kan men dus als men die personen ziet lopen in die kleding gelijk af. Uh, ...lezen van dit is een persoon die behoort dus niet tot de landmacht, luchtmacht of zeemacht. Uh, oh. Dus als de politie jouw ja, kleding beschikbaar stelt uh, voor de filmmakerij... ...dan halen ze dus het logo van hun uh, uh, jasjes of hun uh, blouses af. Ze halen hun pet, halen ze daar ook het logo af en de rest geven ze... Dus dat... aan hun. Dan kan iedereen zien. Dit is dus geen. Ja, ja. Maar goed, politie... okay. u zegt dan moeten ook politieauto's zonder uh, logo, maar wel met zwaarlichten. Gaan mensen dat uh, verschil zien? Uh, dan denk ik zeker als zij dus dit zien: uh, dat ze uh, de politieagenten zonder het logo optreden, dat ze beseffen. Dit is film en niet Kijk. de officiële nou. mensen. Een suggestie, meneer Knoop aan het einde van de show. Dank u wel, meneer Knoop uit Luidstedam. Dat brengt de stand op uh, einde, einde oefening, zou ik bijna zeggen. Want we zijn er doorheen nog veel tweets, zie ik. E. van Hoven zegt: Coca-Cola is ook niet blij. als het logo wordt besmet. En Slooprecht zegt mij oneens: Politie is een zielige watjesorganisatie aan het worden. Als je ze uitscheldt, gaan ze janken en nadoen. mag ook al niet meer. En Viervlek zegt nog: reclame werkt ook. Dus politie moet imago zeker beschermen. Mensen zijn nu eenmaal beïnvloedbaar. gezag is in het geding. en daar sluit ik mij van harte bij aan. Meer tweets kunt u zien. www.twitter.com Kijk op hashtag eens, hashtag oneens. Ik vond het een leuke show met voor's en tegens, maar ja, ik blijf toch bij, uh, bij het beschermen van het politielogo. Kijken wat de rechter ervan zegt volgende week. Zometeen gaat kunststof hier verder op Radio 1 met vanavond de gast schrijver Mohamed Ben -Zakour. En WNL is er morgen weer met een nieuwe aflevering van Vandaag de Dag. Daarin ontvangt. Vannacht om kwart voor één. De première van De Spin. Een radiokrimi geïnspireerd op de IRT-affaire. Gecontroleerd doorvoeren. Wat ja, moeten wel anders? Komende nacht, om kwart voor één. De Spin. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Waarom ik als salesmanager ben overgestapt op 4G?